Alhamdulillah, Rabbil 'Alamin. Sallallahu wa sallam wa ala Muhammad wa ala alaihi wa sabbiyajma'in. Ik al-Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab, rhamahullahu taala, in zijn boek, het boek Tawhid, een deel van ta'ala boek Tawhid, fuzi'a hij schreef, dat hij schreef, rabbukum hij schreef, dat hij schreef, dat kabir die neemt, noemt dit onderwerp en deze baab in zijn hoofdstuk. En het volgt de andere hoofdstukken die verduidelijken dat niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah Jalla wa ala. En hij noemt hierin de bewijzen en de duidelijke argumenten. In de vorige les, bij de vorige hoofdstuk, toen de sheikh, rahimahullah ta'ala, een aantal bewijzen heeft opgenoemd die een duidelijke bewijs zijn dat niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah Jalla wa Ala. zelfs een Nabi, sallallahu alayhi wa de beste mens ooit de, boos, de beste boodschapper die gezonden is naar de mensheid over hem zegt Allah Jalla wa'ala al toen de profeet sallallahu alayhi wa sallam smeekbedes verrichtte tegen een aantal van de musrikeen en hij uh, vervloekte ze in zijn smeekbeden ...openbaarde Allah subhanahu wa ta'ala... ...laysalaka min al amri shay. ...alles, ja niet de leiding van de harten van de mensen... ...dat is in de handen van Allah subhanahu wa ta'ala... ...diegene waar de profeet het dua over deed... ...die werden later ook moslim... ...Allah jalla wa ala is degene die de harten leidt... ...zelfs dat, daar kan, daar heeft de boodschapper... ...sallallahu alayhi wa sallam, de beste mens... ...heeft daar geen zeggenschap over... ...vandaar dat de profeet ook zei tegen zijn familieleden... En tegen de Quraysh over het in zijn algemeenheid zei hij tegen hen, zoals in de laatste hadith stond. Hij zei, La anku en Ik kan niks voor jullie betekenen bij Allah subhanahu wa ta'ala. Red jullie zelf. En hij sprak een aantal van de familieleden aan, zoals zijn oom, al-Abbas, zijn tante, Safiya, zijn eigen dochter, Fatima radiyallahu wa ta ta'ala. Hij zei, red jullie zelf door... Tauhid door goede daden, want ik kan niks voor jullie betekenen als het gaat om, om yani, redding, want dat is in de handen van Allah subhanahu wa ta'ala. In deze hoofdstuk heeft Allah jalla wa ala, in deze aya het surat seba, 23, heeft Allah subhanahu wa ta'ala het over een ander schepsel. Een ander schepsel die ook een hoge positie heeft bij Allah subhanahu wa ta'ala, een bijzondere schepsel. Dat zijn de engelen. De engelen heeft Allah Jalla wa geschapen. Dat zijn prachtige schepselen van Allah Subhanahu wa Taala, grote schepselen van Allah Jalla wa ala. Allah heeft ze kracht gegeven. Allah heeft ze, een grote schepping gegeven. Ze zijn, zijn schepselen van Allah Jalla wa ala. En de Nabi sallallahu alaihi sallam, toen hij Jibril zag, alayhi salatu wa salam zijn oorspronkelijke gedaante zag hij Jibreel en hij had 600 vleugels die de horizon hadden bedekt dat zijn schepselen van Allah met kracht en met grote, ja yani een grote gedaante toen de moushrikien in Mekka toen zij de profeet sallallahu alaihi wa sallam gingen bestrijden en verloochenen, kwam de engel van de bergen die kwam bij de profeet sallallahu alayhi wa sallam en hij zei tegen de profeet sallallahu alaihi wa sallam, hij zei als jij wil, als jij wil, dan zal ik de twee grote bergen van Mekka, al-Aqshabayn, dan zal ik die twee grote bergen laten instorten op hun. Zodat ze vernietigd worden. Als je dat wil, als je akkoord gaat, dan zal ik deze twee grote bergen op hun laten instorten, zodat ze vernietigd worden. Lekker de nebis, die ging niet akkoord en hij zei, ik hoop dat er, dat, dat er onder hun nakomelingen, nakomelingen zullen zijn. Die Allah Jalla wa ala zullen aanbidden. Waar het hier om gaat. Deze engel. heeft zoveel kracht van Allah Jalla wa ala gekregen. Dat hij in staat is om de bergen. Om de bergen. Yani de twee grote bergen van Mekka. El om die op hun. Laten neerstorten. Deze engelen. Deze engelen. met deze schep, Met deze krachten die ze hebben. Zelfs deze engelen hebben niet het recht om aanbidden te worden naast Allah subhanahu wa ta'ala. Zelfs die engelen, ondanks hun kracht en ondanks hun geweldige schepping, hebben ze geen enkel recht op aanbidding. En de schrijver, rahimahullah, noemt hier het vers uit surat 7, 23, die daarop duidt. Want Allah jalla wa ala, die zegt, "Hatta ida an rabbukum die Dit vers uit Surat 7 gaat over de engelen en hun situatie op het moment dat Allah Jalla wa spreekt met de openbaring. Als Allah wa Taala wil openbaren aan de engel aan Jibril dan spreekt hij hem aan. Wanneer Allah Jalla wa Jibril aanspreekt met de openbaring dan vallen de engelen flauw. De engelen die vallen flauw uit vrees voor Allah subhanahu wa ta'ala. Ze raken bewusteloos uit vrees voor de woorden van Allah tabaraka wa ta'ala. En uit eer voor Allah jalla taala. Ta'deem en el-khawf en el-khashya. Wanneer zij weer wakker worden, wanneer zij weer bij bewustzijn komen... Zeggen zij tegen elkaar, hetta ida an kolobihim, wanneer de angst van hun harten verdwijnt en wordt weggenomen, zeggen de engelen tegen elkaar, wanneer ze opstaan: Wat heeft jullie Heer gezegd? Want toen Allah jalla wa ala sprak met de openbaring, raakten zij bewusteloos. Uit vrees voor de woorden van Allah jalla wa ala, en uit eer voor Allah subhanahu wa ta'ala, uit nederigheid voor Allah jalla wa ala, wanneer zij weer. Wanneer zij weer Wakker worden en weer, en de vrees wordt weggenomen van hun van harten, zeggen ze tegen elkaar: Wat heeft jullie Heer gezegd? Dan zeggen ze, of een aantal van hun, ze antwoorden en ze zullen zeggen: Ze zeggen, ze antwoorden de waarheid. Allah Jalla wa ala heeft, de waarheid. heeft de waarheid gezegd. En hij is de verhevende de Al Ali, Jalla wa ala. Kabir, De all, grootste Allah Subhanahu wa Taala, de verheven, de verhevene, de meest verhevene en de grootste. Dit zijn twee eigenschappen van Allah wa Hij is de meest, de verhevene. Verhevenheid en heeft drie soorten. Allah Jalla wa heeft drie vormen van drie vormen van verhevenheid. Eén daarvan alul zat, de verhevenheid van zijn van zijn wezen Allah Jalla wa ala is verheven boven zijn troon boven zijn troon Hij is boven zijn troon en boven de schepping Jalla wa ala. وهو... dat is een van de vormen of een van de soorten verhevenheid van Allah Jalla verhevenheid met zijn met zijn gedaante, met zijn daad een andere vorm van verhevenheid verhevenheid van Allah jalla met zijn al-qadr zijn qadr zijn status zijn macht subhanahu wa ta'ala en wat dit noemen zuluw al-qadr en deze zuluw al-qadr uluw al-qadr uluw with that, verhevenheid van Allah jalla De de both deze vorm van verhevenheid deze ontkennen ahlul Bida. Ahlul Bid'ah ontkennen dat Allah Jalla wa met zijn gedaante boven, boven de schepping is en boven de troon is. Ze bevestigen de andere vorm van verhevenheid. Uluwul Qadr. Uluwul Qadr is dat Allah Jalla wa verheven is boven de schepping met zijn met zijn macht en zijn kracht. Tabaraka wa Taala. Hij is boven iedereen. Deze vorm van verhevenheid, deze bevestigen Ahlul Bid'ah. Zij zeggen: dit is de verhevenheid. Waar de bewijzen op duiden en meer niet. Kijk, die verhevenheid is drie vormen. uluw dat, dat Allah Jalla wa ala, met zijn dat, zijn gedaante boven de schepping is. En daar duiden heel veel bewijzen op. Zoals Ibn, Ibn al-Khayyim zegt, hij zegt, we hebben daar duizend bewijzen voor. Sterker nog, tweeduizend. Hij zegt, bil alfani. Die duiden op de verhevenheid van Allah Jalla wa ala, met zijn gedaante boven, boven, de, boven de schepping wa huwa al qahiru fawqa ibadihi ar rahmanu ala al arshi stawa in heel veel verzen amantu man fis sama' ilayhi yas'ad al kalimu tayyib wal amalu al salih yarfa'u dhukudad daa farhaft allah jalla wa ala nabawf isa alayhi as salatu was salam hafat allah jalla wa ala farhaif nabawf Bed rafa'ahu allah ilayh has la tastaygh naabawf al quran heeft allah jalla wa ala geopenbaard en neergezonden inna anzalnahu en neerzenden betekent van boven naar, naar beneden. Dat betekent dat Allah wa'ala boven is. En heel veel andere bewijzen die daarop duiden dat Allah Tawara ta boven is. Natuurlijk de hadith, hadith in nuzul Dat Allah iedere wa'ala ieder nacht daalt naar de wereldse hemel. Dat duidt op de verhevenheid van Allah wa'ala met, met zijn daad, met zijn gedaante. En heel veel andere bewijzen die daarop duiden. Uluw al dit wordt ontkend door ahlul Bidah. Ahlul bid'at zegt dat Allah niet boven is, niet beneden is, niet rechts, niet links, niet binnen, niet buiten. Zoals sommigen van de zeiden, dit is de beste definitie voor iets wat er niet is. Iets wat niet boven is, niet beneden is, niet buiten, niet binnen, niet rechts, niet links, is iets wat niet bestaat. Dat is het Dan definieer je eigenlijk iets wat niet bestaat. Want iets wat niet bestaat, is niet boven, is niet beneden, is niet rechts, is niet links, is nergens. Dus het bestaat niet. Maar Allah Jalla wa ala is boven, boven de schepping. Uluw dat en uluw al qadr. En uluw al qahr heeft te maken met de macht van Allah. Jalla wa ala. Allah subhanahu wa ta'ala heeft alles onder zijn macht. Tabarak wa ta'ala. Niets gebeurt behalve met zijn toestemming. Niets vindt plaats behalve met toestemming van Allah. wa ta'ala. Niemand kan zijn bevel Tegenhouden Jalla wa Ala En niemand kan zijn oordeel veranderen Jalla wa Ala Deze drie vormen zijn vormen van verhevenheid van. Al. Al. Al. Al. Al. Al. Al. Al. Al. Al. Al. Al. Allah Al. Al. Al. Al. Al. Al. Al. Al. Al. Al. allah na Jibril toe, de Melaïka die dat horen, die raken bewusteloos uit vrees voor Allah, tabaraka wa ta'ala, uit eer voor Allah, jalla waala. wanneer ze weer wakker worden, en de, en de angst is weggenomen van hun harten, zeggen zij tegen elkaar, mada qala rabbukum, wat heeft jullie Heer gezegd? En dan antwoorden an een aantal Melaïka, qalu al hij heeft de waarheid gesproken, wa huwa al-Aliyul-Kabir, en hij is de verhevene, de grootste, el kabir De grootste, Jalla wa'ala Allahu Akbar Er is niets groter dan Allah, Tabarakah wa Ta'ala Hij is de grootste, er is niets groter dan Allah, Jalla wa'ala En daar toen de profeet Sallallahu Alaihi Wasallam Tegen een van de, de yani, uh, Moshrikin in de tijd Hij heet Adi En hij uh, was Moshrik hij wou de islam De profeet Sallallahu Alaihi Wasallam Nodigde hem uit de islam en uh, hij twijfelde. Toen zei de profeet tegen hem. Ben jij bang? Ben jij bang? Yani, of uh, wat houdt jou tegen? Om de islam te accepteren. Houd. houd yani, uh, word jij tegengehouden? Om de islam te accepteren. Zodat. Omdat, omdat wij zeggen dat Allah de grootste is. En yani, je houdt dat jou tegen? Om de islam te accepteren dat Allah de grootste is. Is er dan iemand die groter is dan Allah? Subhanahu wa ta'ala. La. Er is niemand die groter is dan Allah. Jalla wa ala. Dat is de betekenis van Allahu Akbar. Er is niemand die groter is dan Allah. Tabaraka wa ta'ala. Sommigen zeggen Allah is groot. Naam, Allah is groot. Dat is niet de betekenis van Allahu Akbar. Allahu Akbar betekent Allah is de grootste. Er is niemand en niets groter dan Allah. Tabaraka wa ta'ala. Wa Huwal al al-Kabir. Al Dit zijn de beste woorden ook. De beste woorden... Zijn, subhanallah, walhamdulillahi, wa la ilaha illallah, wa allahu akbar. Zoals de profeet zei, tot de meest geliefde woorden van Allah, jalla wa ala, zijn deze, zijn vier woorden. Subhanallah, walhamdulillahi, wa la ilaha illallah, wa allahu akbar. Dit zijn de beste, de beste woorden van Allah, tabaraka wa ta'ala. Het feit dat de malaika op het moment dat ze de openbaring horen, bewusteloos raken, betekent dat deze malaïka ondanks dat Allah jalla wa'ala zoveel kracht heeft gegeven en, zoveel, uh, en zo groot heeft geschapen, hebben zij geen enkel recht op aanbidding. Zij zelf zijn nederige dienaren van Allah jalla wa'ala die zich onderwerpen aan Allah en die bewusteloos raken wanneer Allah subhanahu wa ta'ala met de openbaring spreekt. En als dit het geval is voor de malaïka, als zij, dit is een duidelijk bewijs dat zij geen recht hebben op aanbidding, als dit geldt voor een malaika, dan geldt het helemaal voor andere schepselen die vele malen minder zijn dan de malaika, Wat ze ook zijn en eh, wat voor positie ze ook hebben, ze hebben geen enkel recht op aanbidding. En in het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat Allah Jalla wa ala, zegt tegen de profeet salallahu sallam, de beste boodschapper. Lees min al is niet aan jou. Allah is degene die de harten leidt. Allah is degene die beslist over zijn dienaren. Het is niet aan jou. De Profeet Sallallahu Alaihi de beste mens, het is niet aan Hem. Het staat aan een ander die minder is dan Hem. Engelen, de beste schepselen, of een van de grootste schepselen van Allah, een van de meest krachtige schepselen van Allah, subhanahu wa ta'ala. En het is niet aan hun. Zij hebben geen enkel recht op aanbidding. En dit is een duidelijk bewijs dat de enige die aanbeidde, die het recht heeft om aanbeden te worden, is Allah subhanahu wa ta'ala de schepper van de engelen, de schepper van de boodschappers en de profeten, de schepper van de gehele, van de gehele schepping. De schrijver, rahimahullah, hij zat wafi al-sahihi aan Nabi Huarira radiyallahu anhu, aan de Nabi sallallahu alayhi wa sallam kaal, Iza qadallahu al-amra fissamaa, darabati al-malaikatu bi-ajnihatihaa, خضعانا لقوله كانه سلسله على صفوان ينفذهم ينفذهم ذلك حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفي بكفه فحرفها وبدد بين اصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان ساحر على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معه فيكذب معها مئة كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا Kether wa kether, fayusad daq u bittil kalimati lati sumiat, mina sama. Deze hadith, dit is overgeleverd door Imam al-Bukhari rahimahullah, waarin de Prophet sallallahu alayhi wa sallam vertelt over wanneer Allah jalla wa ala openbaring met de openbaring spreekt. De Prophet is echt, ieder allahu ul amra fis sama, darabatil mala ika tubi ajnihati ha, kadaran en likawli hika en Silsila tun ala safwani en fudu hum dalik. Profeet zegt: Wanneer Allah een zaak beslist in de hemel. Wanneer Allah Jalla een zaak beslist in de hemel. En wanneer hij dat beslist en vervolgens dat openbaart aan Jibril. En de malaika die horen dat. Darabatil malaika tu bi ajnihatiha. De malaika de engelen. Allah heeft de engelen geschapen met vleugels. Ze hebben vleugels. Uli ajnihati mathna wat u Allah Jalla wa'ala heeft ze. In de Koran heeft hij de malaika hun gedaante beschreven. Hij zegt. Deze malaika deze engelen. Die hebben vleugels. Met Twee of drie of vier. Of nog meer dan dat. En Jibril alayhi salatu had 600 vleugels. Zoals de profeet hem gezien heeft. De malaika wanneer ze de openbaring horen. Wanneer Allah Jalla wa'ala een beslissing neemt in de hemelen. Dan slaan zij met hun vleugels uit, uit uh, nederigheid, uit nederigheid, uit nederigheid, bij ghad uit nederigheid voor de woorden van Allah subhanahu wa taala, de Islam te fluisteren, kānna ala safwan. Wanneer is Allah jalla wa ala horen? Wanneer is de woorden van Allah subhanahu wa taala horen? Alsof er met een met een ketting, met een ijzeren ketting, wordt geslagen op een op een gladde rots. Zo يعني, horen zij of zo pijnlijk of zo klinkt het voor hun alsof er met een ketting met een, met een ijzeren ketting op een gladde rots geslagen wordt vervolgens vervolgens raken zij bewusteloos ze raken bewusteloos als dat gebeurt vervolgens worden zij weer wakker en wanneer zij weer wakker worden en de angst en de vrees is weggenomen van hun harten zeggen zij tegen elkaar mada قال ربكم wat heeft jullie Heer gezegd, dan zegt Jibril, Malu of de al-haq, wa huwa al-aliyu kabir zoals we net hebben gehoord, in de aya uit surat 7, fa yesma'u ha mustariku sam'a, wanneer Jibril alayhi salatu wa salam, hun vertelt, wat Allah subhanahu wa ta'ala, heeft geopenbaard, wat Allah heeft besloten, wanneer Jibril dat vertelt aan de engelen, en de engelen die, Geven we dat aan elkaar door, dan zijn er duivels die afluisteren. Er zijn duivels die afluisteren wat er wordt gezegd. De duivel die luistert af. Sufjan, Sufjan is de. Sufjan ibn Uyayna. hij is een van de overleveraars. Hij vertelde hoe ze dat doen. Hij zegt. Hij zegt. diegene die afluistert van de duivels, de djinn. Die luisteren af. Omdat zij op elkaar. Ze stapelen zichzelf op elkaar. Soufiane, Ibn Hij zei. En hij deed het voor met, met zijn hand. Hij uh, legde zijn hand. Zijn linkerhand op zijn rechterhand. En hij sp spreide, spreide zijn, zijn. Zijn vingers. Zo gaan ze op elkaar. Yani ze gaan op elkaar. Totdat zij. Totdat zij. Die yani, uh, dichtbij zijn. En de engelen kunnen afluisteren. Hij zei. En wat zegt vervolgens diegene van die djinn, de duivel die afluistert, die hoort een woord. Die hoort iets van datgene wat Allah Jalla wa ala heeft besloten. En de the malaika geven dat, die spreken daarover. En die duivel die luistert af. En hij hoort daar iets van. Hij neemt dat. En hij geeft dat door aan diegene, aan die duivel die onder hem is. En die duivel onder hem geeft het door aan de duivel onder hem. Ze geven het aan elkaar door totdat het bij de laatste komt op aarde. En die op aarde geeft het door aan een sahir of aan een kahin. Hij geeft het door aan een tovenaar of aan een waarzegger. Want een waarzegger en een tovenaar die werken samen met die djinn, met die duivel. En ze helpen elkaar. طبعا زووت داف فو وات فور الكار زووت د زووت الىكار تفريد استاله دي ساحر يعني كفر فرichten دي كاهن دي جن هم يعني فورزيت فاندات جين واتي واتي واتي هيفت afgeluisterd en heeft opgevangen هاي ساي ثم يلقيها الاخر الى من تحته حتى يلقيها على لسان او الكاهن فربما ادركه الشهاب قبل datgene doorgeeft wat ze hebben afgeluisterd, worden zij bekogeld. Ze worden bekogeld door gloeiende vlammen, door shuhub. Ze worden bekogeld door gloeiende vlammen. Soms worden ze getroffen. Soms, yani, uh, soms worden ze getroffen en soms niet. En als ze niet getroffen worden, ayib, als ze niet getroffen worden en ze worden gemist, dan krijgt die sahir, die tofa of die kahin... Datgene door van die duivel wat hij wat heeft afgeluisterd. Of wat er is afgeluisterd. En wat hij heeft ontvangen. En vervolgens die zahir en die kahin. Waar de mensen naartoe gaan. Of die in contact staan met de mensen. Die mengen datgene wat ze gehoord hebben. Wat hak is. Dat mengen ze met honderd met leugens. Honderd leugens. En één daarvan is waarheid. Dat heeft hij gehoord van... Dat hebben ze gehoord van al-Malaika. Door, door die ene waarheid geloven de mensen deze tovenaars of deze waarzeggers. ze zeggen, Die mensen die dat horen van die tovenaar, of die iets horen wat er is gebeurd of wat het werkelijk is, die zullen tegen elkaar zeggen, heeft hij niet tegen ons gezegd dat het zo en zo is gegaan, of dat het zo en zo gaat gebeuren, en het klopt wat hij gezegd heeft. Door die, door die ene waarheid die hij gehoord heeft. Wat klopt. Maar hij ligt wel. Hij voegt daar honderd leugens aan toe. in die leugens. Daar wordt niet naar gekeken. Door die ene waarheid geloven ze hem. Als hij niks had. Zou niemand hem geloven. Hij zei. Kada wa kalima. Allati sumi'at min Door die ene kalima die, die ze hebben gehoord. Van, van de malaika in, in de hemelen. Wordt deze waarzegger of deze tovenaar. Op aarde yani, gelooft waar het hier om gaat in deze hadith dit is een duidelijk bewijs dat wanneer Allah Jalla wa ala spreekt met de openbaring dat de malaïka yani, neervallen, dat ze bewusteloos raken en uit eh, vrees van Allah wa ta'ala en dat betekent dat zij geen enkele recht hebben op aanbidding want de malaïka zijn aanbidden de tijd van de profeet sallallahu wa sallam, waren er mensen die aanbaden de er waren mensen die aanbaden profeten, Isa wasallam. Er waren mensen die aanbaden yani sterren en hemellichamen en de zon. En er waren mensen die aanbaden stenen en afbeeldingen. En de Nabi wasallam heeft geen enkel onderscheid gemaakt in het bestrijden van deze soorten. Want dit zijn allemaal bushrikien. Het maakt niet uit hoe die shirk eruit ziet. Het is allemaal even erg. Of iemand nou een, of iemand nou een engel aanbidt of een steen of rots dus allemaal de schirk bij Allah tabaraka wa taala ala wa an al-nawasib li-samaan رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yuhiya bil الله تعالى bil يوحي بالأمر تكلم بالوحي إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فاذا سمع ذلك اهل السماوات صعقوا او خروا سجدا فيكون أول من يرفع راسه جبريل فيكلمه الله من وحيه فيك فيكلمه الله من وحيه بما اراد ثم يمر جبريل على الملائكه كلما مر بسماء ساله ملائكتها dit جبريل> جبريل جبريل جبريل is precies hetzelfde wat er is wat hiervoor aan is geweest deze hoofdstuk heeft de schrijver opgenomen um, om duidelijk te laten zien dat Allah Jalla wa ala de enige is die het recht heeft op aanbieden te worden en de malaika hebben geen enkel recht op aanbidding. En als de malaika, ondanks hun positie bij Allah Jalla wa ala, geen recht hebben op aanbidding, dan anderen die minder zijn dan hun, is helemaal het geval. Sheikh Fawzaan, haafidzahu Allah Taala, bij de fawaid Bij de profeten van deze uh, ayat en ahadith, zegt hij als eerste bij de profeten van ayat, de eerste ayat. Hij zegt de eerste aya, daarin zit een weerlegging van de mushrikien. Van alle groeperingen van de mushrikien. Die anderen aanbidden naast Allah subhanahu wa ta'ala, die niet in de buurt komen van de malaika. Als de malaika geen recht hebben op aanbidding. Dan anderen die niet eens in de buurt komen van de malaïka, die hebben dan helemaal geen recht op aanbidding. Hij zegt ook als tweede, uit deze vers en hadith ook: het is duidelijk dat Allah Jalla wa Ala spreekt. Ifbatul kalam lillahi, subhanahu bi Want Allah Jalla wa ala, die spreekt hier Jibril. En wanneer de malaïka wakker worden, zeggen zij: kala rabbukum. Wat heeft jullie heer gezegd? De woorden van Allah وعلا, zijn een eigenschap van Allah. En niet geschapen. Zoals een Mu'tazila zegt en een andere De, de Malaika zeiden: Ma'da qala rabbukum. Wat heeft jullie Heer gezegd? Met andere woorden, onze Heer die spreekt. En zijn woorden zijn hoorbaar. De Malaika hebben dat gehoord. Vervolgens raakten zij bewusteloos. 3. Anna kalam Allah subhanahu wa ta'ala غيرu makhloek. Yannahum yakoolun, Ma'da qala rabbukum. لم يقولوا ما ذا ربكم. de woorden van Allah جل zijn eigenschappen van Allah die niet geschapen zijn. Want de malaïka zeiden tegen elkaar wat heeft jullie Heer gezegd? En niet wat heeft jullie Heer geschapen? Want als de woorden van Allah جل geschapen waren dan zouden ze zeggen wat heeft jullie Heer geschapen? in de woorden van Allah zijn eigenschappen van Allah en de eigenschappen van Allah zijn niet geschapen omdat Allah tabarak wa ta'ala de schepper is 3. Dit vers is ook een duidelijk bewijs. Dat aanduidt dat Allah verheven is boven de schepping. Boven alle schepselen. Want Allah die zegt: Hij is de verhevene en de grootste. En verhevenheid hebben wij daarnet gezegd. Uh, daar vallen drie vormen van verhevenheid onder: en ulul qahar en ulul, el qadr en vijf is Deze vers duidt de grootheid van Allah, Jalla ala. Hij zegt, al aliyu, al kabir, de grootheid van Allah, tabaraka, Wa Taala En ook uit de hadith duidt ook de positie van Jibril, alayhi salatu was salam. Fadlu Jibril, en Jibril is de beste, is de beste engel. Deze engel is door Allah jalla wa'ala geschapen en hij heeft de verantwoordelijkheid gekregen van Allah wa om de openbaring over te brengen aan de boodschappers. Vervolgens zegt de schrijver rahimahullah, baabu shafa'a, baab shafa'a, hoofdstuk over shafa'a. En shafa'a is voorspraak of bemiddeling. Kala kala loh ta'ala, wo en vir bihil ladine ya kafuna en yusharu ila robihim leesela huminduni hi wali schrijf wala shafir. Schrijver Rahimahullah ta'ala heeft deze hoofdstuk opgenomen in Kitab het En het feit dat hij Shafar opnoemt in zijn boek het Tawhid is heel logisch, omdat heel veel musrikin een schirk plegen shirk plegen, onder dit noemer. Zij heel veel van de moslims, ook de moslims van deze tijd, die een shirk plegen, zij beweren, zij beweren dat, ze daardoor, dat ze daardoor dichter bij Allah tabaraka wa ta'ala komen. En ze beweren dat ze daardoor aanspraak kunnen maken op de shafa'a de bemiddeling, de voorspraak van diegenen die aanbeden worden naast Allah tabaraka wa ta'ala. En heel veel mensen, heel veel mensen die vragen de shafa'a aan de Profeet sallallahu alaihi wa sallam, of vragen de shafa'a aan de Malaika, of aan andere of aan anderen schepselen. En Allah tabarakah wa ta'ala wil, Allah jalla wa ala heeft in zijn verzen verduidelijkt, dat niemand de shafa'a bezit behalve hij tabarakah wa ta'ala. En de muslikien in de tijd van de Profeet sallallahu alaihi wa sallam, ze zeiden ook, zeiden, wij... En bidden deze afgoden niet omdat wij geloven dat ze baten of schaden. Of omdat wij geloven dat ze hebben geschapen. Of dat wij geloven dat ze ons voorzien. Nee, dat is niet de reden dat wij hun aanroepen. Lekker wij doen dat alleen omdat wij van hun bemiddeling en voorspraak wensen. Yawma al Qiyama. Zeggen. wa min Wa min Ma la wa la ze aanbidden naast Allah wat hun niet kan schaden of baten. En ze zeggen, dit is hun excuus. En ze zeggen, dat zijn onze voorsprekers bij Allah subhanahu wa ta'ala. Want zij zeggen, datgene wat wij aanroepen, of het nou malaïka zijn, of profeten zijn, of heiligen en vrome, Ze zeggen, zij hebben een positie bij Allah wa ta'ala. Die wij niet hebben. Wij zijn zwakke dienaren. Wij zijn dienaren die zondig zijn. Die tekortkomingen hebben. Wij kunnen niet direct vragen aan Allah En wij hebben deze tekortkomingen. Dus wij moeten een tussenpersoon, wij moeten een tussenpersoon vragen die een positie heeft bij Allah Dus wij roepen engelen aan, wij roepen profeten aan, boodschappers of vrome en heiligen zodat zij voor ons kunnen voorspreken bij Allah, jalla wa'ala. Ze vergelijken Allah, subhanahu wa ta'ala, met wereldse, ja, en met wereldse leiders. Bijvoorbeeld wanneer je, wanneer je een leider wil spreken. Je kan niet direct hem spreken omdat jij geen positie hebt. via mensen die wel een positie hebben, je kan via hun, ken je misschien, en die komen bij de leider. Hun denken, dat doen we ook met Allah, jalla wa'ala. Wij gaan niet direct vragen aan Allah subhanahu wa ta'ala. wij nemen tussenpersonen. Profeeten of engelen of anderen. Die een positie hebben en een staat hebben bij Allah jalla Vervolgens zullen zij voor ons. Bemiddelen bij Allah wa ta'ala. En dat is precies wat de moshrikien deden. In de tijd van de profeet sallallahu alaihi Ze zeiden. Zeiden wij aanbidden ze niet omdat wij geloven dat zij ons hebben geschapen. La. Wij aanbidden ze alleen omdat wij hopen om via hun dichter bij Allah jalla wa te komen. En door hun komen wij dichter bij Allah. Want zij hebben een positie bij Allah. Wij niet. Wij zijn zwak en zondig. in hun hebben een positie en status. Dus via hun gaan we Allah jalla wa vragen. En hun zullen voor ons voorspreken bij Allah. Wa en Allah Jalla wa heeft dat eh, verworpen. En el shirk billah Jalla wa Genoemd. En ook in onze tijd en in de tijd van de sheikh heb je mensen die geloven dat je via de Profeet sallallahu alayhi wa sallam via, de profeet, via het vragen van de Profeet sallallahu alayhi wa sallam eh, dichter bij Allah jalla wa ala, komt. Het vragen van de Profeet sallallahu alayhi wa sallam, het aanroepen van de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dat is een shirk bij Want je mag niemand aanroepen behalve Allah. En dan massage der Illa, falla tadou ma'allahu De Profeet zei: het dua'u, hoe? Al-Ibada. Het duaal is Al-Ibada. Ethan, Al-Shafarah is een van die zaken waardoor heel veel mensen, Shirk Billah Tabaraka Wata'ala, zijn gaan, of vervallen zijn in de Shirk Billah, Jallah, Wa'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala zegt in Surah al an wa Wa'en dir bihi ladinah yahafuna en yu sharu ila rabbihim? Lees alahum in dooni hi waliun wa la shafir. wa dir bihi, en in waarschuw met de Koran en waarschuw met de Koran. Degene die vrees hebben voor Allah. Degene die vrezen. Dat zij tot hun Heer verzameld zullen worden. En die waarschuw diegene die Allah jalla vrezen. Die de wederopstanding vrezen en de verzameling vrezen. Waarschuw hen. Er is voor hen naast Allah jalla wa ala geen enkel helper. En geen enkel voorspreker. Dus Allah wa ta'ala in dit vers bevestigd dat er geen enkel voorspreker zal zijn behalve met toestemming van Allah tabaraka wa ta'ala Shafa shafa'a heeft Allah hier ontkend en weggenomen want shafa'a in de Koran komt voor het wordt bevestigd of ontkend de shafa'a die bevestigd wordt dat is de shafa'a die gevraagd wordt van Allah subhanahu wa ta'ala de shafa'a die gevraagd wordt van Allah tabaraka wat aala. Taib, zoals Allah in de Koran, kuli lahi shafaratu, jamia. Zeg, an Allah komt de shafar in zijn geheel toe. is het bezit van Allah tabaraka. Wat aala. Knows Allah Jalla Waala kan me melakin fis samawati? Wat kan melakin fis samawati? La. Oké, mijn melekin fissamawati la, toch niet shafa'a, toch hun shay an illam in bedi, en je dan Allah hoorimani yesha'u. Oyarda, iedere shafa'a in de Koran wordt soms ontkend en soms wordt het bevestigd. De shafa'a die ontkend wordt, die niet plaats gaat vinden, is de shafa'a die gevraagd wordt van een ander dan Allah, wa ta' waala kawata'ala. Of de shafa'a waarin een shirk in plaats vindt, waarin een shirk in plaats vindt, zoals so de shafa'a van de musrikien, zoals so de shafa'a van. En de shafaa die wel plaats gaat vinden, die bevestigd zit in de Koran, dat is de shafaa die gevraagd wordt van Allah, want Hij is de bezitter van de shafaa. Hij is degene die het geeft met Zijn toestemming. En in shafaa, heeft voorwaarden. Heeft voorwaarden. Een van die voorwaarden is dat Allah subhanahu wa ta'ala, dat er geen shafaa plaatsvindt, behalve met Toestemming van Allah ta'ala voor degene die zal voorspreken. Voor degene voor wie er zal voorgesproken worden. even li shafi' wal mashfu'i lahu. Niet iedereen zal voorspreken in al-akhirah. Alleen degene die Allah subhanahu wa ta'ala toestemming geeft. En er zijn, Allah zal toestemming geven aan de Profeet sallallahu alayhi wasallam Dat is de shafa'a die specifiek is voor de Profeet sallallahu alayhi wasallam En hij zal ook toestemming geven aan anderen. Zoals engelen die zullen voorspreken. Zoals gelovigen die zullen voorspreken. Er zullen verschillende vormen van voorspraak zijn. Yom al Qiyama. Met de toestemming van Allah Jalla wa ala, Nadat Allah toestemming geeft. Dan pas zal het plaatsvinden. En ook een andere voorwaarde is. Dat alleen voorgesproken zal worden voor diegenen die Allah Jalla wa ala, Met wie Hij tevreden is. En Allah is alleen tevreden over Ahlul Tawheed en Al Iman. Er zal geen enkel voorspraak zijn. Voor el-mooshriq. Voor el-mooshriq. En de bisalallahu alaihi was salam werd gevraagd door Abu Horirra radiallahu ta'ala anhu. Hij zei, ja la sallallahu alaihi was salam. Men es adunes bishafa attike yo mal kiyama. Wie zullen het meest aanspraak maken op jouw shafa? Yo mal kiyama. De Profeet zei, hij zei, hij zei, men kala la ilah ilallahu. Khalis al min kalibi. Degene die la ilaha illallah illahu uitspreekt, zuiver, uit zijn hart. Zij uit zijn hart. De andere woorden. Hij moet een muwahid zijn. Een mu'min zijn. Alleen voor hem. Alleen voor hem zal er. Voorspraak zijn. Jumal Voor niemand. Voor niemand anders. En wat betreft de Mushrik. Voor hem is er geen enkele vorm van. Al beweren zij. Dat hun afgoden Van hun gaan bemiddelen. dat zal niet. Dat zal niet. Gebeuren. Allah zegt in de Koran. En Niemand zal al Qiyama kunnen voorspreken, kunnen bemiddelen voor een ander behalve met toestemming van Allah, Subhanahu wa Taala, en Allah geeft alleen toestemming aan diegene en voor wie hij tevreden is. Walla yashfa'una illa li manir tadha. En als dat, als, dat, als, dat, als dat duidelijk is, als er geen voorspraak zal plaatsvinden behalve met toestemming van Allah en voor diegenen voor wie hij tevreden is, dan mag dat alleen gevraagd worden van Allah, Jalla wa Ala, want Hij is de bezitter van het shafa'a. Kuli lahi shafaatu, Jamia. Kuli lahi shafaatu, Jamia. De schrijf rahimahu ta'ala, die zegt, en de schrijfuzaan hafidahu lahu ta'ala, die zegt bij de fawaid, Isaac, de fawaid, stafadu van dit verse, de propheten van dit verse, de propheten van dit verse, de propheten van dit verse, de dit de dit de tegen de, tegen de vele gouden dienaren, diegenen die aanbiddingen verrichten en die uh, aan Allah jalla wa ala, deelgenoten toekennen of profeten aanbidden of vrouwen aanbidden doordat zij van hun een shafa'a vragen. Dat is een vorm van het aanbidden van hun want zij roepen, zij roepen hun aan. Twee, ook uit dit vers blijkt dat het uh, gestaan is en uh, het is een bewijs om de gelovigen, of om de mensheid te vermanen met Yawm Al-Qiyama, wat in dit vers staat, waarschuw degene die vrezen dat ze tot hun Heer verzameld zullen worden, en yani ze vrezen dat dag des oordeels en ook dat de gelovigen, ze zij zijn degene die eigenlijk echt profijt hebben van, van vermaning wat hun geloven in de aagira, in tot, al en Kufar. hu ta'ala, Allah ta'ala, Allah ta'ala, ta'ala, deze verzen deden er allemaal op dat niemand niemand kan voorspreken op de behalve met toestemming van Allah subhanahu wa ta'ala wat Allah jalla wa zegt: "Wakem in kam mim malak fi as-samawati wal-ard yani an hu zijn er wel niet in de hemelen hoeveel <tognen> engelen <tognen> zijn er wel niet in de hemelen, wiens voorspraak niet zal baten behalve nadat Allah toestemming heeft gegeven voor wie hij wil en over wie hij tevreden is dat zijn de voorwaarden van de Shafa a. die staan in dit vers uit Surah al-Najm 26 staan de drie voorwaarden dat er geen voorspraak zal plaatsvinden behalve met toestemming van Allah illa min ba'di an Allah de tweede voorwaarde is voor degene voor wie hij tevreden is. En, uh, voor wie hij wil en over wie hij tevreden is. Yani, zowel degene die Shaf'a'a die voor zal spreken, zal toestemming van Allah moeten krijgen. Als degene voor wie het gedaan wordt, zal toestemming van Allah moeten krijgen. En Allah zal alleen toestemming geven aan degene voor wie hij of wie hij tevreden is. En de mushrikieren zullen geen enkel uh, aanspraak kunnen maken behalve één mushrik. Dat is de oom van de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Talib. Abu Talib is gestorven als mushrik. En uh, hij was wel iemand die de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam in bescherming nam tot aan zijn dood. Laken hij stierf uiteindelijk als mushrik. En de Profeet zei over hem: toen iemand vroeg aan de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam, jouw oom Abu Talib die jou in bescherming nam, zal je hem, zal je wat voor, zal je voor hem, wat betekenen. Jomal al -Qiyama. Hij zei. Naam. Hij zei. Als ik het niet was. Zou hij in de laatste. Of in de laagste. Gradatie zijn van. Van de hel. Hij zei. Lekken door mij. Zal hij. Yani, in de bovenste zijn. En hij zal. De, minst, de laagste straf krijgen. Hij zal de laagste. Straf krijgen. Lekken de laagste straf. Dat is. zoals staat in hadith. Dat hij schoenen aankrijgt. Met. Hete kolen waardoor zijn hersenen zullen koken. Waardoor zijn hersenen zullen koken. Dat is de laagste bestraffing in de hel. En diegene die zal denken dat hij de hoogste bestraffing gehad heeft. Hij zal denken dat er niemand is die zo erg bestraft zal zijn dan hij. Terwijl hij de laagste en de minste bestraffing gehad heeft. In Abu Talib is de enige die yani, voor wie een shafa'a zal zijn. En dat is een shafa'a die specifiek is. Van de profeet sallallahu, voor Abu Talib lijken deze Shafa, zal hem niet uit de hel halen. Hij zal de minste bestraffing krijgen in de hel. Wat betreft de rest van de moestidien, voor hen is er geen enkel, geen enkel ta'ala. Hij zegt bij de vers. bij deze verse zegt hij dat dat dit een verlegging is voor degene die andere of die engelen of andere dan engelen naast Allah subhanahu wa taala aanroepen en ze beweren dat hun yani, shfā'a bezitten al al-radd fihi al-radd al-mushrikīn al-ladīn yadūūna مع الله آلهة من الملائكة وغيرهم ويزعمون أنهم يملكون لهم نفعا أو يدفعون عنهم ضرا zij beweren dat deze engelen, of datgene wat ze aanroepen en aanbidden naast Allah dat hun, hun kunnen baten, bepaalde schade, weg kunnen nemen. Dit is een duidelijke weerlegging, omdat Allah in deze verse duidelijk maakt dat, niets, dat zij niks bezitten, en dat deze malaïka hun niet kunnen baten en niet kunnen schaden. Niet, niet kunnen baten, niet kunnen schaden. وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي Laat toch niet. Zet شيئا aan de zij en de zij en de zij en de zij en de zij en de zij en de en de en de en de en de en de ابو العباس ابن het kun je van de 2000. Hij zei: "Abu al amma amma ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منفية يوم القيامة كما نفاه القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده, له ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع واسأل واشفع تشفع Ibn Taymiyyah ta hij zegt dat Allah jalla wa'ala, hij heeft alles, alles uh, ontkend en ongeldig gemaakt waar de mushrikeen zich aan hechten. Allah jalla wa'ala heeft duidelijk gemaakt dat niemand wat bezit of iets daarvan behalve Allah subhanahu wa ta'ala. Dat Allah jalla wa'ala geen helper heeft, Tabaraka wa ta'ala. En dat niemand bij hem kan voorspreken. En niemand voorspraak bezit behalve Allah. Tabaraka wa ta En dat niemand baat of schaadt behalve Allah. Jalla, wa ala. En dat niemand iets kan betekenen voor een ander. Behalve met toestemming van Allah. Tabaraka, wa Zoals Allah zegt. En ze zullen alleen voorspreken voor diegene die Allah, of die Allah jalla, tevreden is. Shaykh al-Islam Abu al-Abbas Hij zegt Deze shafa'a Waarvan de mushrikin Denken dat die plaats gaat vinden Jewem al-Qiyama Die heeft Allah Jalla Ala Ongeldig gemaakt Zal dat niet Gebeuren Want de Koran Die ontkent dat De profeet Sallallahu alayhi wa Heeft Verteld Dat hij Jewem al-Qiyama Dat hij al-Qiyama Zal knielen Zal knielen Voor Allah Tabaraka wa ta'ala En hij Zal Allah jalla wa ala prijzen en loven. Hij zal niet beginnen met voorspreken, maar hij zal Allah jalla wa ala eerst prijzen en loven bij zijn namen en zijn eigenschappen. Vervolgens zal er tegen hem worden gezegd: Hef je hoofd op en vraag, le en vraag en jouw vraag zal beantwoord worden. En ishfa, tushafa en bemiddel, spreek voor en jouw voorspraak zal geaccepteerd worden. Iedereen, de Profeet sallallahu alayhi wasallam is de eerste Yom al qiyama die zal voorspreken. Deze voorspraak heet al-maqam al Mahmoud Al-shafa'a al-udhma. De grote voorspraak. Dat is de voorspraak. Jom al qiyamah Wanneer de mensen zullen verzameld worden. En ze zullen aan het wachten zijn op hun afrekening. Dan zullen ze gaan naar de profeten. En ze zullen de profeten en de boodschappers vragen. يعني, om Allah jalla Ala, hun en om de afrekening te laten plaatsvinden. Like, ze, zullen allemaal, ze zullen allemaal... weigeren en... Uh, naar de naar, uh, en hun naar een ander sturen. Vervolgens komen ze uiteindelijk bij de profeet... Alayhi wasalam, en de profeet zal zeggen... ik ben degene die daarvoor toestemming heeft gegeven. Ik ben dit uh, gekregen. Ik ben degene die daarvoor toestemming heeft gekregen. En hij zal vervolgens... knielen voor Allah jalla wa ala, onder zijn troon. En hij zal Allah prijzen en loven... En bij zijn naam en zijn eigenschappen. Dan zal Allah zeggen... Hef je hoofd op en vraag, en je zal krijgen. En uh, bemiddel, en, of, of spreek voor, en jouw voorspraak zal, zal, yani zal geaccepteerd worden. En de Profeet zal voorspreken, vervolgens zal Allah jalla wa ala oordelen, oordelen over, over de mensen. En ieder zal zijn, zal zijn oordeel krijgen, en zijn uh, afrekening zal dan uh, plaatsvinden. En daarna zullen de mensen, jij yani, nu, uh, of naar al-Jannah gaan of naar jehannam gaan. En Abu Huraira, hij dat de profeet sallallahu alaihi wa sallam, nasi bi shafaatik. Wie zijn de die het meest succes zullen hebben op jouw shafaa. De profeet antwoordde hij zei, Man kala la ilaha illallah, khalissel min qalbi". De die la ilaha illallah, al-tewheed, Kelimet het tewheed zijfer uit zijn hart uitspreekt. Zijfer uit zijn hart, yani opzegt. Isaac Rahimahullah in Chikhsam in Taymiya, hij zegt, Fatilke Shafaratuli Ahlil Ikhlas, be Idnillah. Walla Tacunuliman Ashrakabillah, Wahaki Katu en Allah Subhanahu, who al Lady Yatafadal Allah Ahlil Ikhlas, Fayafirulahum bewaar city dua, men Udin Allahu en Yeshfa, Liu Krimahu, Wayanal, El Makam, El Mahmood. Chikhsam in Taymiya, hij zegt, Dat is de Shafar, de forcebrach, voor Ahlil Ikhlas. Voor de mensen van al uh, ikhlas Met toestemming van Allah tabaraka wa ta'ala. En deze zal niet plaatsvinden. Voor degenen die gestorven zijn op een shirk. Hij rahimahullah. En deze shafa'a. Deze shafa'a. Yani de werkelijkheid is eigenlijk dat Allah jalla wa'ala. De profeet sallallahu alayhi wasallam Of diegenen die voor ze spreken. Hij zal ze daarmee begunstigen. Het is een gunst van Allah die hij geeft en waardoor ook zo'n persoon de status van zo'n persoon ook يعني, uh, duidelijk zichtbaar zal zijn Allah Jalla wa ala begunstigt zo'n persoon en hij begunstigt ook ahlul ikhlas waardoor Allah Jalla wa ala door de voorspraak zal hij hun zonden vergeven hij zal hun zonden vergeven doordat een persoon of de profeet sallallahu alayhi wa sallam, Allah Jalla wa ala zal vragen om hem te vergeven en hij zal voorspreken en Allah Tabaraka wa Ta'ala zal zijn vragen accepteren en zijn voorspraak accepteren en hij zal dan deze uh, persoon van ehlul tauhid en ahlul ikhlas zal so hij daardoor vergeven. Tayb li yukrimahu wa yanal al-maqam al-mahmud. En Allah jalla wa ala daarmee de profeet sallallahu alayhi wa sallam en hij schenkt hem deze belangrijke positie, al-maqam al-mahmud wat de grote geweldige shafa'a is. hij zegt Allah <laughs> Sheikh al-Islam, de في الشفاعه التي al القران ما كان فيها شرك ولهذا اثبت الشفاعه بإذنه في مواضع وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم انها لا تكون الا لأهل التوحيد والاخلاص انتهى كلامه الشيخ بن تيمية هاي zegt de shafa'a die in de Koran wordt ontkent dat is de shafa'a die de mushrikin bevira dat ze die zullen ontvangen dat is de shafa'a die ontkent wordt dus er is een shafa'a die wordt bevestigd en de shafa'a die ontkent wordt die bevestigd wordt is de shafa'a die plaatsvindt met toestemming van Allah voor degene over wie hij tevreden is. De shafa'a die ontkend wordt, is de shafa'a die door de muschrikien beweerd wordt. De shafa'a waarin de shirk in plaats, in plaats vindt. Of de shafa'a waarin de shirk in voorkomt. Dit is de shafa'a die in de achira niet plaats zal vinden. Allahu taala a'lam, sallallahu ala nabina wa sallam.